Dit Van der Linde met het NOS Journaal. De Johan Cruijff Arena gaat aangifte doen tegen twee mannen die dinsdag het stadion beklommen. Tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Duitsland klommen de twee langs de buitenkant naar boven tot in het dak. De arena ontdekte de actie via de videobeelden die het duo online had gezet. Het Amsterdamse stadion doet aangifte van huisvredebreuk. Het stadion werd acht jaar geleden ook beklommen, maar toen was het stadion leeg. Ook Hongarije bereidt zich voor op overstromingen. Buurlanden Oostenrijk, Slowakije en Roemenië hebben te maken met noodweer. Sinds gisteren is het waterpeil in de Donau flink gestegen. Volgens lokale media kan het water in Boedapest de komende dagen met zes meter stijgen. De politie gaat lagere delen van de hoofdstad afsluiten. In Oostenrijk en Polen zijn al meerdere dammen doorgebroken. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Het noodweer in Midden- en Oost-Europa heeft tot nu toe aan zeven mensen het leven gekost. Bij rellen in Amsterdam zijn vanmiddag en vanavond acht Ajax-supporters aangehouden. Ze hebben vernielingen aangericht bij het politiebureau aan de Marnixstraat en vernielden politieauto's. In het centrum van Amsterdam protesteerden Ajax-fans vanmiddag tegen politiestakingen, waardoor twee wedstrijden niet door konden gaan. Volgens de politie bleef een, bleef een groep de confrontatie zoeken, waarna de ME charges uitvoerde. Lokal burgemeester Moorman zegt dat de zogenaamde supporters hun club geen dienst hebben bewezen. In de Eredivisie hebben Heracles en Almere ook hun vijfde wedstrijd niet gewonnen. In Almelo bleef het 0-0, waardoor Heracles 16e staat en Almere 17e. Alleen RKC Waalwijk doet het nog slechter. De hekkensluiter verloor vanmiddag met 3-0 van Willem 2 en is nog puntloos. De derde wedstrijd van vandaag, Sparta Go Ahead, eindigde in 1-2.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 Welkom bij de allereerste radioshow met de titel In gesprek met en ik ben Ben Oveugen. In dit programma praat ik als eerste met componist en dwarsfluitist Chris Hintse. Toen ik afscheid nam van Peaceful Radio, jarenlang te horen geweest op deze zender en ook op dit tijdstip, kwam ik in contact met Chris en al e-mailend maakten we een afspraak voor dit interview waar we de komende twee uur naar gaan luisteren. In 1994, precies 30 jaar geleden, interviewde ik Chris Hinsen voor de eerste keer. Naar aanleiding van het uitkomen van zijn CD Tibet Impressions. Nou, dat was een geweldige hit. Daarover veel meer uh, straks natuurlijk. En we gaan luisteren naar een klein stukje van track 1 van dit album. In 2024 begon ik aan de voorbereiding van mijn interview met Chris Hinsen. Wat bleek, Chris was die dag jarig en behoort als een goede tachtiger tot de krasse knarren. Mag ik dat zo zeggen, Chris? Nou ja, kras klopt. Het kraakt, eerder dan knart. Maar verder gaat het goed. Oké, okay. dankjewel. En uh, heb je je verjaardag nog een beetje gevierd? Oh ja, natuurlijk. We hebben hier heel wat mensen en het regende. En dus moest iedereen naar binnen. Ja. <laughs> en, uh, maar verder goed gevierd, ja. Ja, ja, ja. En ik kan me zo voorstellen, uh, uh, een verjaardag van Chris Hinsen daar wordt ook gemusticeerd? Nee. nee. <laughs> Alleen met lekker taart eten. Ja, veel eten, drinken, praten ja. over alles wat uh, in de wereld speelt. Ja. En dat is veel. Dat is inderdaad heel veel. Chris, uh, it, it, ik wil het volgende even met je aan je voorleggen. Op Facebook kwam ik een soort van cartoon tegen. Jongetje zegt tegen vader... als ik volwassen ben, word ik een muzikant. Waarop de vader zegt... jongen, je kunt het beter niet allebei zijn. Wat, wat is jouw reactie? Nou, toen ik jongetje was... toen dacht ik, ik word psycholoog. Dus, uh, oh. En uh, de muziek... Het heeft mij eigenlijk altijd geïnteresseerd. Maar ik was niet van overtuigd dat ik beroep zou, zou, zou worden. Tot, tot op het moment dat ik me realiseerde dat als ik wat zou gaan, anders zou gaan studeren of anders zou gaan doen. Dat dan de muziek toch uh, uiteindelijk uh, mijn hoofdrol zou gaan spelen. En dat ik dan misschien ongelooflijk ongelukkig werd. Dus ik moest een keuze doen. En die keuze uh, kwam eigenlijk ook omdat ik was toen pianist. Hè. Ik was uh, geen fluitist. Ja. Dus toen ik uh, ja, op mijn hbs-tijd eigenlijk uh, ben begonnen met de shoeshine-stompers. Dat was een dikstendorkest. En vandaar dan verder naar moderne toestanden. En ik uiteindelijk ook ja, in geldnood kwam... En, en, en ook avontuur wilde, ben ik dus uh, als pianist gaan werken overal, over heel Europa. Uh, dus voor Amerikaanse clubs, dat was natuurlijk toen ook weer een beetje het walhalla om te spelen. Omdat je dan eigenlijk alleen maar jazz kon spelen, omdat de Amerikanen hielden daarvan. En, uh, dus dat was vier uurtjes per nacht en dat was dan, ja, ik heb dat gedaan in Duitsland, Frankrijk, Turkije, noem maar wat. Zo. En uh, uiteindelijk ja, uh, beviel dat niet meer. Dus, en toen ben ik uh, in nachtclubs gaan werken en hele duistere en hele mooie, dus, <laughs> dus de hele onderwereld van Duitsland leren kennen. En dan op een dag word je wakker. En dan ben je uh, 24. En dan zeg je, dit doe ik niet mijn leven lang. Hmm. Uh, nee, maar je sliep heel weinig in die tijd, hè? Wat? Je sliep heel weinig in die tijd. Uh, ja, weinig. Maar het viel nog me wel mee. Later heb ik minder geslapen, hoor. Oh. Toen ik een keer ging studeren en werken. O oh ja, dat was het. Je ging studeren en werken. Ja, ja. En, en toen kwamen we van slapen helemaal niks meer. Nou, weinig. Uh, je moet je een beetje voorstellen, ik was 24. In die tussentijd was ik gevallen op de fluit als instrument. Door de plaat van Frank West. Dat is een beroemd verhaal van mij. Opens de funk, uh, opens de jazz. En toen dacht ik, dat ga ik doen en verder ze zien het maar. Toen kwam ik terug in Nederland. Ja... En, maar ik moest natuurlijk wel geld verdienen, ik moest leven. En uh, dus toen ben ik weer in nachtclubs gaan werken en overdag gaan studeren. En na twee jaar kreeg ik dus, uh, ja, uh, had ik genoeg gestudeerd voor, uh, voor als voor, uh, zo voorstudie, wat je krijgt voor het conservatorium. Maar dat heb ik toen gedaan bij een uh, fluitist, een uh, govert juriaanse want, uh, uh, hoe heet het? Het uh, Residentsorkest in Den Haag, want ik ben eigenlijk een getogen Hagenaar. En uh, ja, toen ging ik daarna naar het Conservatorium. En uh, toen begon ik ook te spelen, dus met Dick van de Capelle Trio, piano en fluit. En zo begon het langzamerhand te leven. Maar ik moest wel nog altijd geld verdienen. Uiteindelijk, na twee jaar, kreeg ik een beurs, toen ging het wat makkelijker, et cetera, et cetera. En uh, ja, toen ik dertig was, toen ben ik gelijk doorgegaan gegaan naar uh, Berkeley College of Music in Boston, in Boston in Amerika. En daar heb ik dan uh, arranging, composition en, en dat soort dingen, uh, heb ik een vier jaar cursus in twee jaar gedaan. Intussen werd ik opeens bekend. Ja, dat gebeurt dan ook nog via Teleman My Way. Dat was de eerste plaat. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Ja. In van Chris Hintzen, Music for Relaxation, dubbel CD, gemaakt in 1992. En dat was toen op de studio, was toen op de Keizersgracht 700. Ja, daar staat de rest er nog bij, dat is wel, wel uh, grappig. En daar vond toen mijn allereerste interview met Chris uh, plaats. Nou, we zijn nu ongeveer aan het derde interview, um, daar zijn we net mee begonnen. Even kijken en nog even aan de, de vraag aan Chris van de, hoeveel jaar die nu eigenlijk uh, muzikant of CQ componist is. Ik denk dat ik de Suzanne Stompers begon op school toen ik een jaar of 17 was en ik werd beroeps toen ik een jaar of 20 21 was als pianist en dan later dan fluiters. Ruim 60 jaar even uit mijn hoofd. Ja. ja. ja. Je wordt er bijna ook zelf stil van hè? Ja. ja, ik sta er dus nooit bij stil. Okay. Dat is het hele punt. Yeah, yeah. Weet je, ik bedoel, mensen zeggen dan, ja, god. Hè, een carrière dit, een carrière dat. en Wat heb je allemaal gedaan? En... Heb, je dat, je dat, heb je dat zelf ook zo beleefd? Uh, dat je muziekcarrière hebt gemaakt? Niet echt. Nee. Je bent gaan spelen, je bent gaan componeren, je hebt, je hebt LP's gemaakt, zo ging dat in die ja. tijd. Hè? En, en zo kabbelde, of zo ging je leven eigenlijk verder. En natuurlijk heel veel reizen gemaakt. Nou ja, de, de, de insteek was, dat begreep ik uiteindelijk van mezelf, dat ik niet wilde op mijn lauwe wilde rusten met de bekendheid die ik met die uh, klassieke uh, adaptions. Ik wilde dat niet. Ik wilde gewoon niet levenslang dat ik dacht: straks word ik misschien wel tachtig. En dan speelde ik nog altijd uh, de Badinerie uh, van Bach. En dat wilde ik niet. In diezelfde tijd had ik het crescendo Combination. Dus dat was al een gespleten toestand. Uh, dat ik, uh, ik speelde eigenlijk pas toen ik in Amerika ging wonen, in 1976. Uh, speelde ik daarvoor nooit live die barokdingen. dingen. Ik speelde alleen met de Christense Combinations, de verschillende Combinations, met Amerikanen. Die ik, ja, ik was natuurlijk in Amerika geweest... en had daar heel wat connecties. En waanzinnige waren zinnige goede mensen. Dus ik werkte met Amerika uh, eigenlijk hier. En toen ik uiteindelijk naar New York ging... toen dacht ik nou... Uh, ik moest natuurlijk nog altijd geld verdienen... En uh, ik was heel erg bekend geworden. Dus zo, zodoende kon ik, als ik in New York was, steeds op en neer gaan. En dan deed ik een tournee met Louis van Dijk. En dan deed ik klassiek getinte dingen, onder andere ook met hem. Ja. En ik had de Amerikaanse Crescentse Combination. Dat deed ik een andere tour. Ja, ja. Dus dan deed ik deed dan twee grote tours. En de rest bleef ik in New York. Probeerde daar verder aan de bak te komen. Nou. Als wat? Als het dus is. Ja, ja, ja, dus in concerten of in, in jazzcombinaties? Nou ja, je, je, het, het, het, het eerste gevecht is dat je een platendeal moet hebben. Ja, ja. <laughs> en, uh, ja je had natuurlijk een enorme concurrentie. Hè? Enorme concurrentie. Ja, natuurlijk. En, uh, en in, in, in Nederland is dat in principe hetzelfde. Ik had dan het geluk dat ik die platendeal had in Nederland en ik kon het ook uitzoeken in Nederland, dus ik hoefde, dus ik kon echt verschillende kanten op. en in Amerika moest ik gewoon opnieuw beginnen. en er kwam wel eens een keer een plaat die werd geïmporteerd. bij CBS in New York, oké, okay. en, en die kwam dan uit in Amerika, maar dat zette geen zoden aan de dek. je moet dan een echter zijn. en uh, nou, om lang verhaal kort te maken, de drie jaar gedaan. en in die drie jaar ja, dat heb ik het hele New Yorkse leven meegemaakt. Het gevecht om aan die platendeal te komen die ik uiteindelijk kreeg. Dus uiteindelijk had ik een goede deal bij Atlantic in New York. En die plaat kwam uit en ik ben nog altijd heel trots op die plaat. Maar toen die uitkwam en, en, en ik had drie jaar daar gewoond. En toen dacht ik, wil ik dit eigenlijk wel? En daar begint het weer. Ik raak, op een gegeven moment raak ik verveeld... En dat heb ik ook met de muziek. En dan wil ik iets nieuws. En uit dat, die nieuwsgierigheid, en die drang naar avontuur, en die drang naar vrijheid, zonder dwang. Want als je bij een maatschappij bent, willen ze je altijd toch weer die richting induwen, weer die richting. Op een gegeven moment had ik drie platendeals met drie verschillende stijlen. Je kunt je voorstellen dat dat fout loopt. Ja. Er was een lawyer voor die, een lawyer voor die... en een advocaat voor die. Dus dat liep allemaal fout enzovoort. Nou goed, ik ben toen teruggekomen naar Nederland. Heb ik toen nog een tijdje in Zuid-Frankrijk gewoond. En toen weer terug naar Nederland enzovoort enzovoort. Of the Sea. Dat is ook een album uit de jaren 90, om precies te zijn, 93. En dat is een, ook een hele fraaie, een beetje meditatieve CD. We gaan uh, luisteren naar interview 3, waarin Chris vertelt over zijn artistieke vrijheid in de platendeals en de. ...onverkoopbare plaat. Hoe belangrijk was dat eigenlijk? Nou, ik begrijp eigenlijk wel uit je verhaal dat het die artistieke vrijheid voor jou. Uh, dat is de belangrijkste in, in, geweest. Ja, toch wel, hè? Ja. Allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. en, en, en in Nederland kreeg je eigenlijk in je eerste platendeal, uh, in je eerste platencontract kreeg je die vrijheid ook. Nee, nee, maar Oké, okay, dan maken. We, ik wil het heel snel doorheen stomen. Toen John Viss uiteindelijk tegen mij zei... Uh, maak, maak, maak iets wat ik wil. Toen zei hij, je hebt een klassieke opleiding. Zou jij een, een, een, een barokplaat willen maken? Maar dan met, met, met, met in time en dan met een rhythmsectie. En het was voor zijn idee, het was niet mijn idee. Maar ik kon het. En hij zegt, uh, jij bent de ideale man daarvoor. Zou je dat willen doen? Ik loop met dat idee rond. En toen heb ik gezegd, dat is goed. Maar als ik dan één plaat heb gemaakt, dan maak ik daarna die onverkoopbare plaat. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. En dat was de deal. Yes. Toen schoot ik omhoog. Ik viel omhoog, vind ik dan. En werd enorm bekend. En nou ja, je kent het wel. En... Toen zei ik... en nu gaan we die onverkoopbare plaat maken... met de Crescense combination. En toen zei hij, ja, ja... hij zegt... laten we nou eerst nog eentje maken. En zo. Nou, en toen hebben we nog uh, Vivaldi gemaakt. Vival Vivaldi. En toen zei ik... en nu gaan we hem doen. En toen zei hij... nou maar laten we... Toen zei ik... dan ben ik weg. En toen heb ik opgehangen... en toen ben ik weg. Was ik weg. Hmm. Maar ja, toen... toen kwam Bovema toen... En, in Uitheemsteden, hè? Uitheemstede, Uitheemstede, Uitheemstede, uh, ja. Ja, ja. En die, die kwam nu, ik wil jou graag hebben. Oh. Ik zei: Oké. Okay. Ik zei: Maar ik wil die en die plaat maken met de Christinse combination. En die gaat heten Stone, stone Flood. Hmm. Uitstekend, zei ze. Maar dan moet je daarna ook wat anders maken. Ja, dat is goed. Dus ik maak die plaat. En uh, in drie dagen of twee dagen. En nu doen ze er een maand over, toen twee dagen. En toen beluisterde ik dat thuis en toen dacht ik nou, ik heb nog een dagje nodig, ik wil toch wel wat, wat veranderen. Dus ik bel die directeur op en ik zeg, uh, kunnen we even een afspraak maken? Hij zegt: dat is goed. En uh, dus ik kom naar binnen, prachtig, bureau, schoon, netjes, mannetje in een pak, ook heel netjes. Ja, zegt hij, wat, wat, wat, wat kan ik voor je doen? Ik zei, nou, ik wil nog een dag extra opnemen, want ik ben nog niet tevreden. Oh, zegt hij, maar dat doen we niet. Hij zegt: dat doen we niet, want ik ben heel tevreden ermee. Ik zeg: ja, maar ik maak dat uit, niet u. Ja, ja. Toen zei hij, nou, nee. Hij zegt, nee, nee, zo, zo moet je dat niet zien. Hij zegt, uh, wij betalen ervoor en, en dan moet je dat doen. Ik zei, nou, ik wil echt nog dat doen. En toen zei hij, ja, toen werd hij een beetje vervelend. Toen zei ik, heb ik u beluisterd? Hij zei, ik luister nooit. Nou juist. Ik zeg, oh, ik denk niet dat ik hier op mijn goede plek zit. En toen zei hij, uh, nou ja, u hebt een contract... En ik zou zeggen, dat is het. Ja, zei ik, dat klopt. En ik haal hem uit mijn zak. Ik zeg, hier is hij. Ik heb hem niet nog niet getekend. En ik verscheur hem en ik ben weggelopen. Zo zo. zo. En toen heb ik de directeur van CBS weer gebeld. John Vis, met wie ik verder heel goed kwam. Ik won wel eens met schaken en hij won wel eens met schaken. Dus, okay. En toen zei ik, dit spelletje gaat niet om een schaakspelletje. Ik win, ik kom terug. Maar dan ga ik die plaat opnemen. Uitstekend, zei hij. Toen hebben we dus toch die plaat gemaakt. Zeg Chris even, nou hoor ik de luisteraars denken. Wat verstaat Chris Hinsel onder een onverkoopbare plaat? Nou, dat, dat heeft natuurlijk te maken met die allereerste plaat die ik voor het label van Willem Duis maakte. Dat was een plaat die wij in één e nacht maakten. Oh. Met het dik van de trio The Present is Past, waar ik piano en fluit speelde. En uh, ja, het was een jazzplaat. En, was een, en nogmaals, die had uh, alle sterren van de hemel en kritieken die, die hemel in, in pre prezen. Maar ik uh, heb even een paar honderd verkocht. Hmm. En dan nou had ik daar geen probleem mee. Ik was blij dat wij die plaat hadden gemaakt. En. Uh, en, uh, dus, dus eigenlijk het, het maken van de, van de muziek, het, uh, een beetje, misschien wel experimentele muziek, was voor jou eigenlijk belangrijker dan de verkoopcijfers? Sowieso. Maar het is tot nu toe gebleven. Ja, het is het altijd zo gebleven? Ben altijd zo gebleven. Ja, natuurlijk. Want toen ik uiteindelijk uh, terugkwam uit New York, toen heb ik nog... Een plaat gemaakt met Sigi Swaap, dus die gitarist daarboven boven die foto. En, uh, en dat was voor Ariola. En toen heb ik uh, klassieke bewerkingen met hem gemaakt. Maar dat was, vond ik ook weer spannend, omdat dat was, nou ja, goed, het is een heel verhaal, maar het was in ieder geval heel spannend. En ik had met hem zo'n beetje het beste duo, wat er in Europa rondliep voor hele andere muziek. Maar hij was ook een klassieke jongen. Mm. En dat was het unieke. En zodoende hebben die plaat gemaakt. En daarna heb ik gezegd, ik doe het niet meer. Mm. Ik doe het pas als ik er weer lol in heb. Ja. En uh, dat is ook gebeurd. Maar ik wilde ook ja. geen, geen promotie meer maken. Ik wilde dus niet op tv weer uh, een barokstuk spelen. van de CD Mellow Mantras. En dan gaan we langzamerhand verder in de tijd in 1995. Uh, Mellow Mantras zijn allemaal remixen, Want uh, Chris heeft het weliswaar allemaal uitgezocht. Zijn dus hij deed de selectie. Maar Tom Holkenborg die heeft het toen uh, geremixed. Eens even kijken. We gaan naar de track, uh, naar interview 4. Waar Chris uh, Hins uh, nog uh, samen het, uh, het heeft over Willem. Duis, ja. Niet, niet even weer bij Willem Duis. Uh, ik weet trouwens ja, niet eens of je ooit bij Willem Duis bent geweest. Maar... Ja, natuurlijk veel. Ja. Veel. Ja, ik heb duidelijk... al iedereen die bij Willem kijk, Duis heb Ik heb die foto. Ja. waarin Want... een Edison. Ik heb uiteindelijk drie Edisons gehad. Ja, ja maar... hoe kijk je daarop terug, op die Edisons? Ik vond het totaal onbelangrijk, toch? Oh, ja. ja. ja. Ja, tot, tot, tot, tot verbazing en woede van mijn platenmaatschappij. Ja, ik vond het totaal onbelangrijk. En ik heb later, toen ik plaat, mijn eerste plaat maakte waar de Dalai Lama uh, ook in voorkwam, toen kreeg ik ook weer, hoe noem je dat, een, voor, voor, voor een Edison uh, ja. een oproep. Je was genomineerd? Ik was genomineerd, inderdaad. En. Toen dacht ik, die wil ik hebben. Want dat vond ik echt... Een, niemand in de wereld had het gemaakt en dit was zo uniek. En toen kreeg ik hem niet. Oh, ja. ja, dat kan ook, hè? He. Dat, dat heeft te maken dan met commercie. Ja, ja. Dat is gewoon commercie, hoewel die plaat waanzinnig heeft verkocht. Alleen, men zag dat niet. En, en, en men zag het ook niet wereldwijd... Als dit wereldwijd CBS zeg maar, had overgenomen, New York, nou, dan had je, had je zeker een paar honderdduizend verkocht. Maar even, even doorgaand op dat Tibet Impressions nummer één, het is uiteindelijk een hele reeks geworden, wel een stuk of drie, vier. Um, dat heb je toen in eigen beheer met je eigen label, Ketone, uh, gemaakt? Ik ben toen doorgaan met mijn eigen label. Ja. Ja. En dat was in eerste instantie een label voor anderen. Ook een jazzlabel. Ja. En daar heb ik voor geproduceerd. Maar... Uh, ja, heel veel dingen kwamen eigenlijk bij elkaar. En ik zag erin dat ik dat produceren van die jazzplaten... dat bracht ook geen geld op. Ik, ik investeerde eigenlijk alleen maar. En ik vond het leuk. Ook oh, dat wel. Weet je wel. En ik investeerde aan waanzinnige muzikanten... Nou goed, dat is, dat is gewoon echt een verhaal op zich. En Mensen die dat willen weten... die moeten gewoon mijn boek kopen. Want er is een biografie ooit uitgebracht. Een jaar of zeven, acht, negen geleden. 2015, Chris. 2015 alweer? Ja, ja, ja. ja. Het, het was het niet een beetje te vroeg... Voor, toen ik dat las. Uh, 2015 en we zitten inmiddels 2024, En je bent nog steeds... een van de krassen knarren. Ja, ja, nou ja, goed. Uiteindelijk wilde iemand dat doen. En die zei... Maar spreek je dan eens een keer echt uit. Toen zei ik nou ja. Ik ben uh, dan over de tachtig. Uh, over de 70, Dus nu kan ik mij vrij uitspreken. Hmm. Dus laten we het maar doen. Maar en daar heeft dus vier jaar heeft hij steeds langs gekomen. En, en toen is uiteindelijk dit boek uitgekomen. Wat een redelijk uh, document is geworden. En waar... okay, je bent er wel tevreden over. Nou ja. Ik ben er in zoverre tevreden over. Dat als ik het nu zou doen. Ik weer een totaal andere kijk op het leven heb gekregen. En uh, ik zou dat dan anders hebben gaan. Ik was in dat boek ook wel heel duidelijk met betrekking tot dingen die gebeurd waren. En ik denk dat ik dat nu wat zachter zou gedaan hebben. Daar ben ik er zeer tevreden over, ja. Nou, gelukkig maar. Want uh, ja dat boek, dat is er en dat blijft er natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Dat, weet je, het zijn... Ik bedoel, iedereen die iets leest... Ik bedoel, ik hou van uh, biografieën. En of het nou van Kruif is. Uh, of dat het nou uh, is van, van, van een of andere popster. Als het goed geschreven is... waar heel veel informatie in staat... dan is het leuk. En, dus, en ik weet gewoon mensen... die hebben mijn boek volledig gespeld. En... en en daar kreeg je dan mails over en zo. En die waren allemaal vol lof. Muziek van het album Senang, album uit 1996. En we luisteren ook naar de track Senang. We gaan naar uh, interview 5. En uh, we hadden het net uh, met Chris over natuurlijk uh, fans. Maar vindt uh, Chris ook fan meer leuk? Nou, leuk. Ik bedoel, uh, natuurlijk vind ik het fantastisch als mensen... Weet je, ik heb... Ik heb <laughs> Ik had het toevallig met Claire McFerrin erover, zangeressen. Een waanzinnige zangeressen, een beetje het mooiste wat er in de wereld rondloopt, op, op, op zanggebied. Daar had ik een lunch mee een paar dagen geleden en toen hadden we het erover, ja... Waarvoor doe je het eigenlijk? Hè? En, uh, en ik... Als ik, ik kom ik straks op terug met wat ik nu aan het doen ben en wil doen... de laatste jaren van mijn leven... Uh, heeft een andere input als in het verleden. Het verleden was het... Uh, ik wil muziek maken, ik wil mijn eigen muziek maken. Ik wil niet voor de commercie leven... Ik leef wel voor het publiek in die zin... dat ik niet met mijn rug uh, naar ze toe speel. Zoals heel wat jazzmensen een bepaalde arrogantie hadden. Dat mensen betalen aan entree. Dus ik wil dat gewoon goed en leuk doen... voor die mensen. Maar ik doe wel mijn eigen muziek. Mm. En dat... En, en, en dat heeft altijd voorop gestaan. En ja... en het avontuur... en ook de verveling anders. Mm. Van... Je moet je voorstellen als je 50 jaar de badenerie moet spelen. Dat, dat, dat, dat lijkt me verschrikkelijk. En dan terugkijkt op je leven. Dus dat had ik godzijdank door. Later, ik heb trouwens terug te komen op de badenerie. Ik heb met Claire McFadden in 2009... voor het eerst weer met een tournee vier stukken gedaan. Okay. En dat was zuiver omdat zij een godin is... Op dit, op dit gebied. En zij kan alles. Dus, uh, ze heeft voor, voor Boulez gespeeld en ze speelt met Krezinze. Uh, als je dat aan kan, dan ben je wel hele groot hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik bedoel Boulez, Jezus Christus. Ik, ik durf nog niet eens in zijn schaduw te staan. Ja. Maar zij wel. Ja, Oké. Okay. Ja. En, um, dus. Ja, ik. ik dat was eigenlijk het belangrijkste. Spelen, spelen, ontdekken. Uitproberen. Die mantra dingen die ik heb gedaan. Met jazz jongens. De eerste mantra dingen die ik in India heb gedaan. Meditation en mantra's. Ja. Allemaal met jazz jongens. Jasper van der Hof zat erbij. Uh, Sigi Swaap. Charlie Mariano. <laughs> Weet je wel. En dat had ook nooit iemand gedaan. En dat heeft mij... Eigenlijk nu, 20, 30, 40 jaar later, nog heel veel fans opgeleverd. Okay. Die mij mailen, nu na zoveel jaar. En ik heb er zelfs vrienden aan overgehouden. die na 20, 30 jaar zeiden. Ik ga toch eens een mail sturen. of probeer hem te bellen en te kijken. En dan zeg je, nou oké, okay, kom maar eens een keer langs. Of jij ging naar hun, hè? want je was laatst nog in New York. en heb daar met menige uh, oud-collega nog een gelunst. <laughs> Ja, maar dat was weer wat anders. Oh, oké. Okay. Nee, dat was vorige maand. Nee, ja, ja in juni. Ja. In juni, ja. ja. Nou goed, dat zijn... Ik heb in juni inderdaad met de oude rhythm sectie gespeeld. John Lee en Jerry Brown. Dat zijn beroemdheden geworden allemaal. Het was ook de, de, echt de beste rhythm sectie van Europa in die tijd. Ja, dan heb ik het over begin 72, 73, 74 ik woonde ook in Nederland, in Den Haag een vaste toestand uh, maar ik heb ook geluncht met uh, Keri Minucci en dat, dat, dat, die heb ik geproduceerd met special effects een band, een waanzinnige band die dus nu nog altijd existeert heel bekend is, overal werkt met hem heb ik geluncht en hij was ook Daarbij dat de eerste plaatwijken bijvoorbeeld ook het hele geluid van de combination omgooiden. Door een Afrikaan erbij te hebben. Uh, een Indiaanse percussie een drummer, een drummer. Uh, en drummer. En, en heel internationaal. als Amerikaan erbij. Salia. Nou, Salia is, is, is, is, een, is een plaat geworden die is bleek later echt, echt, echt zo'n plaat hebben waar mensen zich naar hebben gericht en, en, en helemaal een richting in gingen, Dat heb ik natuurlijk nooit gerealiseerd. Daarvoor maak je het ook niet. Nee. Je maakt iets en er komt iets uit. Wat, wat... De wereldmuziek he, die dus nu bestaat, die, die, die, die bestond niet. He. De platen, die drie platen die ik in 70, in begin 70-jaren in, in, in Japan heb gemaakt met Gozo Yamamoto, twee. En de derde met hem en dan mensen van, van, van het orkest van de, van de, weet het? Het Keisselijk Hof, hè? Huh? Het Keinslijke Hof was dat. Ja, het keizerlijke Hof. Uh, dat deed, we hebben we in drie nachten gedaan, drie LP's. Maar dat was wereldmuziek. Maar je zou het ook meditatiemuziek kunnen noemen. Ja. Omdat het heel rustig was, was geen rhythmseks bij. En shakuhachi muziek, hij was de allergrootste. Hij was, als je in, als je in Jap Japan... Hij was de allergrootste in Japan en dan ben je een meester hè. Ja, ja, ja, ja. Dan praat je ook niet, hij praat ook niet met mij, hij begon oh, oh. te spelen. En ik was heel gefrustreerd, ik dacht, oh, die man die praat niet, die vindt dat helemaal niks. Ja. Maar na een uur boog hij voor mij. Toen dus zei hij dat hij het fantastisch vond. Mm. Ik zei, toen dacht ik dat had je wel eerder kunnen zeggen. <lacht> Weet je wel. Het album Seas of Innocence. Het album is uit 1990. zullen we me misschien afvragen waarom er zoveel watergeluiden. Nou, dat komt in uur twee. Komt dat nog even te sprake? Dat Chris heeft iets met water. Um, eens even kijken, we gaan naar het laatste gesprek van dit uur. En. Um ik praat verder met Chris over het muzicieren, muzicieren met muzikanten uit andere culturen en het eerste gedeelte van het verhaal over Tibet. Je bent uh, de hele wereld over geweest, je bent met uh, nou, vele cult culturen in aanraking gekomen. Ja. Dan kom je bij het keizerlok uh, of muzici van het Keislerk Hof, zo moet ik het zeggen. Um, ja, dat is denk ik wel even schakelen in de commu communicatie. Eh, we, we, of hebben muzici eigenlijk een universele taal? Het spelen is universeel. als je kunt. Kijk, de, de, de, de jazzschool die je doet, zonder naar school te gaan daarvoor... maar eh, het, het, het, het improviseren, het, het, het op toonladders op, op, op akkoorden. Al die landen die werken op skills, op toonladders... Uh, niet, niet, niet echt op, uh, op, op, op akkoorden. Maar als je dat kan en, en daarin ontwikkelt en daarin studeert, dan kan je in Afrika spelen en dan kun je in Japan spelen en dan kun je met, met Tibetaanse monniken spelen. Weet je, ik bedoel, dat, dat, dat, dat, is, het, dat is universeel en dat maakt het mooier. Hoe kom je nestijds eigenlijk in, in Tibet terecht? Uh, want ja, dat was een onderdeel van een van je vele reizen. En je, je had het er net ook over. Met, uh, je bent bij de Dalai Lama toen op bezoek geweest. Met je dat recordetje. Ik kan me nog herinneren uit ons allereerste ja. interview uh, in 1994. Dat je vertelde. Dat, uh, ja, nee. dat was 1994 aan de Keizersgracht. En uh, 30 jaar geleden. Dat was ja. mijn, mijn, mijn tweede constatering. Tijdens de voorbereiding van dit interview. Ja. De, um, je had een probleem met je dat-recorder. En de Dain En die was blijkbaar ook een beetje handig. En uh, die, die bood zo'n hulp aan. Nou, het Tibet-verhaal begon. Dat ik. In, in, ik had heel veel meegemaakt. Uh, gedoe, ellende. Uh, scheiding, ga, noem maar op. En toen was ik het zat. En mijn kinderen, die waren uit huis. En toen de laatste uit huis was, toen zei ik: Ik verkoop mijn huis en ik ga een jaar reizen. Dus ik heb mijn huis toen verkocht aan Toon Hermans. Oh. En ik ben. Gere... Ja, uh, dat was wel grappig. En, uh... Je belde Otoon. Hoe ging dat? Want dat misschien... ja, een makelaar. Okay. Een makelaar. En mijn huis was in Bos en Duin. was een heel groot huis van 10.000 meter en weet ik wat allemaal. En toen meldde Toon zich. Dus, dus ik dacht: Toon, we hadden elkaar al wel eens gezien in Zuid-Frankrijk, ook bij Willem Duisen. Nou ja, goed, uh, dus aan hem verkocht. Maar ik ben dus naar na, na, na, uh, ja, de wereld rond gereisd. En onder andere met een dat-recorder en, en een fluitje. En uh, op een gegeven moment was ik zo ver dat ik dacht: ik wil naar Tibet, maar ik wist niks over Tibet. Maar ik vond dat spannend. Dus ik, kwam, ben, ik ging dus naar Tibet en dat ging heel avontuurlijk, want via Nepal en uh, ik had een chinees visum en via ne Nepal uh, allemaal mensen bij elkaar gezocht en dan een Chinese bus en dan gingen we met de Chinese bus gingen we dus met de bus over die bergen heen gingen we naar Lhasa en uh, dat, was, dat was Tibet voor mij. Laos -la is, ja, is de hoofdstad van Tibet. Hè? De hoofdstad van Tibet. Ja. En daar moest ik officieel uh, na twee weken weer weg. Hadden ze gezegd, want dat was de deal. En toen zei ik, ik ga niet weg. Ja, u moet weg. <lacht> en toen zei ik, nee, want ik heb een Chinees visum. En jullie zeggen dat Tibet China is. Ja, zeiden ze, dat klopt. Maar dan moet je ze wel melden als je de stad uitgaat. En toen. Heb ik dus, uh, toen kwam ik een Amerikaan tegen bij de Chinese ambassade in Lhasa. En ik zag hem maar praten en doen en zo. En toen ben ik met hem gaan praten. Toen bleek dat hij dus naar Surpu ging. En in Surpu uh, was, dat, dat, dat was het, het oord, de, de, de tempel, het klooster van de Kamapa's. Dat wist ik ook allemaal niet, ik wist niks. En toen zei hij, daar ga ik naartoe, dus ga ik, zei ik, ga ik mee. Toen zei hij, ja, maar je mag daar helemaal niet naartoe. En dan zetten we je onder zo'n zo tentdek van een vrachtwagen. Dus toen ben ik onder het tentdek van die vrachtwagen naar het gereden. <lacht> en toen dacht ik, het waren allemaal monniken en toestanden. Toen ben ik weer gaan opnemen. En toen, langs Mohammed, ook verhalen met die Amerikaan... begon ik dus te horen wat er allemaal gebeurd was. Ja, schande dat ik dat niet wist. Maar wat ik al zei, ik ga naar dingen toe uit een idee en, en avontuur. En, en dan, dan komt muziek opeens weer. En dat waren dus die gezangen. Hmm. Dus toen heb ik die gezangen daar opgenomen, enzovoort, enzovoort. Ben ik weer, uiteindelijk kwam ik in Europa terecht... En daar hoorde ik dus op een gegeven moment, oh nee, ik kreeg een blad, uh, de sterren uit Duitsland. Hmm. En daar hadden ze de jonge Karmapa gevonden. En dat was wereldnieuws. En die hoorden in de klooster. Maar even voor de duidelijkheid, uh, Karmapa. De Karmapa wat? is zeg maar zoiets als de Dalai Lama. Ja, ja. Van dezelfde orde, alleen iets lager. Oh. Oh. Zoiets moet je dan zien. En dat moet dan ook een reïncarnatie en, en, zijn? Ja, ja, ja, die wordt net als de, uh, gevonden, net als de Dalai Lama. Hmm. Toen dacht ik, daar moet ik naartoe. Hmm. En toen kreeg ik, ik weet eigenlijk niet meer hoe, maar ik kreeg een uitnodiging voor Bhutan. Uh, via iemand van de koning, want de Bhutan is de koning, hè? Hmm. dat is daar de grote baas. En toen ben ik naar Bhutan gegaan. En, en ook weer met die Amerikaan uit Tibet. Ik denk dat ik van hem toen die connectie kreeg. En toen waren we drie weken in Bhutan en toen zijn we van Bhutan zijn we naar Tibet gevlogen. En toen kwam ik in Surpu en daar was dat jongetje. Mm. En maar nu had ik niet vrije toegang, toen moest ik echt een week wachten met een tolk en zo. Uiteindelijk, en dat heb ik opgenomen. Dat is een, en dat is de eerste plaat met de Dalai Lama. En die Kamapa is nu een beroemdheid in de wereld. Dat is een jongen van in de twintig. Ja. Hij was toen een jaar of zes, zeven. En uh, toen kwam ik weer in Nederland en toen dacht ik. En nu ga, ga ik die plaat afmaken. En toen dacht ik: is Het is toch wel leuk als ik de Dalai er ook op heb zitten. Zo ging dat. Ja. Tot zover het eerste uur met Chris Hinsen over zijn eigenlijk muzikale carrière. Hoewel hij er zelf niks van of wil weten over dit woord. Maar daarover straks in het tweede uur. We gaan uh, tot aan het nieuws luisteren naar Tibet Impressions volume 2. En we beginnen dan ook verder over het verhaal over Tibet. Graag tot straks.